That's don't Leest aanbevelen: Beels en Co. Een vriendelijke dames, bereiden Beels en Co.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 Wegklep, ik, ik ben mijn klep kwijt. Zeg, mij een verloren hebt, zegt mijn klep. Hé, hey, wat heb je daar in je hand? Dat, dat is mijn klep. Hé, hey, daar, ja, hier staat mijn klep. Ik kom met mijn klep in mijn hand, hé! Hey. Ik heb mijn klep in mijn hand! Nou begrijp ik waarom die man me zo gek aankeek. Wie? De portier beneden. Ik denk, wat kijkt die man me Ik neem toch normaal mijn pet voor hem af? Neem jij je pet af voor de portier? Ik, ik wel zeg. Dat kost je vandaag de dag een jaar absorteren, een portier.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 En medeburg is een business bevoegdheid, weet ik veel hoe dat heet. Ik vraag hem dat, wat denk je dat hij zegt? Goei! Goei! Nee, nee. Zeg, haal dat eens even voor Terhelle, joh. Hè? Wat, wat jij zei, toen ik je liet kiezen in welke tak van sport jij iets hoogs willen worden. Nou, gaar in een wat meer zittende tak dus eigenlijk liever wel, hè? Voilà! Ja, zittend winnen, dat trekt mij wel. Natuurlijk, man. Dus wij maar opnoemen Terhelle, hè, in welke sporttak je zo al niet zittend kan winnen. Damme. Dammen, ik persoonlijk zag wel iets in dammen. Dammen, ik zeg meteen akkoord. Een topdammer in mijn zaak zegt dat verkoop ik op heus hoor. Maar ja, het is een denksport. Voila, en daar ben ik dus wel even op afgeknapt. Dus eigenlijk wel ja. zitten graag. Maar denken nee, ik weet niet, weet je wel? Ja, ja, vreemd eigenlijk hoor. Iemand met zoveel aandacht. ik zeg nog. Jongen, jij denkt als de beste. Ja, maar ik heb er zo weinig aardigheid in, om. Ja, oké, okay, goed, dan zoeken we iets anders, zeg ik. En opeens zeg, opeens zeg, Pol, Pol, wat zei je? Ik zei, het wordt niks, chef. Zeilen? Ja, Pol zeg. Laten we er een wedstrijd zeilen van maken. Nou, Pol even. Fabuleus, niet? Even biels en koos stofferen met een topzeilen. Dat is me nogal geen dure jongensport, zeg. Koning Augustijn van Griekenland zelf. Over verkoopsargument gesproken. De heren Bosraaf en Herrenburg kunnen daar bijstand. Eerlijk, nou? Ja, ik, ik ben er uh. helemaal heel, heel, heel sprakeloos van, zeg. Ja. Ja. En hoe gaat het ja. nou? Hoe ver zijn jullie? Wat, wat, wat wordt het, Koen? Zoals ik al zei, chef, dat <laughs> wordt niks. Ja, hulp, hulp. Wat, wat, wat zei je, Paul? Uh, veger en blik, chef. Zo noemen wij dat, veger en blik. <laughs> Leuk.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 En als je dat gehad hebt, dan gaat die slager met zijn karateknokkels even op je onvoorbereide skelet staan timmeren, zeg. Dan weet je helemaal niet meer wat je zegt. Zeg, Paul: Veger en blik, chef. Hey. Ik was buiten even een paar trainingsrondjes gaan trekken. En ik passeer Kees de zweethok. En ik zie Kees naar buiten komen wankelen. Een wrak, chef. Een wrak. Kees. Kees. Gebroken. Ja. Aan het eind. En dat voor Kees, een beer. Ja. Kees. Ja. Ja. Kees. Maar helemaal op. Tranen over zijn kaken, koorts, rilling, over zijn hele lijf. Hey. Dat ja. ik zeg: Kees, joh, knaap, wat is er met jou? Hij zegt: Veger en blik.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 Nee, dat wordt niks als u het mij vraagt. Nee, nee, ach, zo, zo. Ja, zo, ja, ook, en ja. Ja. toen wilden deze, deze kinderen pesten hier. Die wilden mij nog even welgeteld honderd meter hard laten lopen. Ja, ja. Eve, Eve, joh, knaap, ik moet weten wat er in jou steekt. Ja. niet. Welke tijd jij in je benen hebt. Natuurlijk! De -de Natuurlijk! De ja. De -de Zou ik voor mezelf ook wel eens willen weten. Welke tijd ik nog in mijn benen heb. De, bezet -de bezettingstijd, jij? Ja, onzin. En enkel, en wat maakt hij? Wat is het gemiddelde?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 Ja, wat is het voor een type? Eh, uh, uh, Paul, uh, vraag voor jou. Uh, was het niet iets van een internationale sterklasse uh, type Nou, volgens mij is het iets naamloos, hoor, chef. Naamloos? Ben je hem Paul? Dat is dat duidelijk iets van de neve van, van zijde, de vishandel Jacob, huppeldebup, hup, hup, of, of iets dergelijks. Nee, het uh, type! Ja, het uh, type, chef. wat is het type van een roestig ijzeren vissersflatje? Goh, wat wat jij vandaag in een defatistische bui zegt. De hele onzin, hoor.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 Mensen? Nou, terwijl het blad stil was, zeg. Geen aasje, Nou, dat soort brug bruggenspugers, nou, die, dat, dat ga ik meteen midden in de lui gezicht staan uitlachen, hoor. Ja, ja maar hij kreeg wel even gelijk, chef. Ja, toevalstreffer. Paul, dan gok eens op, die blote voetgangers. Ook al ze ooit irritant zijn als iemand je constant met zijn tien blote tenen zat aan te staren. Over vuile bries gesproken. Dus jullie kregen wel wind. Wind, wind? Een complete orkaan, zegt... ...terwijl ja. wij notabene met die wrakke schuit... ...zo langzamerhand midden op die plas waren gedreven, ja. Nee. En ik kan zeggen van, chef... ...we moeten nou echt naar veilige haven zien te komen... ...want als die donderbuiten daar losbarst... ...dan zijn de rapen gaar, hoor. Ja, dat Eén windstoot in die stomme 25 kwadraat... ...en we vergaan met man en muis. Chef, heb ik gewaarschuwd of niet? Ja hoor, Paul. Gooi nog maar wat vooroorlogse scheepstermen tegenaan, hoor. 25 kwadraat is 625 volgens mij...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 Vraag beleefd, excuus, maar zou je dat nog even willen herhalen misschien? Dan was er niets aan de hand geweest, chef, als u rustig uw schootje had laten vieren. Natuurlijk, Paul. Natuurlijk, begrepen. Mijn schootje laten vieren. Natuurlijk, dat is mijn stuurman te hellen. Als je vrolijk met iemand je schootje wilt vieren, ga dan een keer met Paul uitzeilen. Oh, dat lijkt me enig, goed. Ja. Zeg...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 Nou, kijk, bij de eerste werk aan boord is eigenlijk meer zeesiek worden, Lien. Zodra zo'n zenuwschip het open water bereikt heeft, is dat mijn werkterrein, ja? Ik bestrijk dan het gebied van de waterverontreiniging, zeg maar. Ja. En zo heeft hij ieders een taak, dus. Ja, kwestie van leren even Doorzetten willen. Biels wezen. <lacht> nee, die komt er wel, hoor. En hou ze van je lijf, hè? Je tegenstanders, hè? Je hebt van ongezien hoe dat moet. Wat was dat dan? Ja, sorry, chef, maar ik ben bang. Voilà, Paul. Jij en... bent bang en ik niet.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 Slijpen en graveren. Slijpen en graveren. De zeilende scharen sliep. Slijpen en graveren. Laveren, chef. U ja. moest laveren. U begrijpt het niet, chef. Tegen de wind inzeilen bedoel ik. En dan steeds overstag gaan. Oh, dus... dat. De giek. Ja, dat. dat. Nee, nee daar bedank ik voor, hoor. Dat had ik al bij windstilte geleerd.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 Die kwamen wat? ons in dat noodweer bijstaan, begrijpt u wel? Ja, nee, wat zegt u, meneer vraag ik, ik U vraagt uitleg, natuurlijk. Kijk, die wil ik graag geven, meneer want Kijk, het was namelijk zo dat ik in de alteratie iets heb laten vieren. Begrijpt u wel? Mijn dinges. Ik bedoel, u weet dat. een van mijn lichaamsdelen. In de vishandel. Dus